Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekoloris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. De laatste keer dat je hem hoort, al zijn in de Elfsplaats. Genesis met Invisible Tuts. Het is drie, vier minuten over de klok van 6 uur. En we gaan er weer eens even stevig tegenaan op deze donderdag. Welkom bejaarde vrienden en vriendinnen, want dat mogen we toch eigenlijk wel zeggen want de jeugd luistert niet naar ons denk ik. Welkom bij de avondshow op Radio LS 558. Het is vandaag donderdag alweer 17 maart van het jaar dus alles 2016 en wat was het vandaag een fantastische voorjaarsdag hè. Als je vrij bent heb je daar volop van kunnen genieten natuurlijk. Vanmorgen was het nog wel even koud. Het was volgens mij ook zelfs nog even een beetje schrappen. De vooruit, vooral een beetje schrappen om weg te gaan. Maar daarna, en na een half uurtje, toen kwam het zonnetje heel goed door. En het werd gewoon een beetje warm. Ik heb vanmiddag tussen de middag lekker even buiten in het zonnetje gezeten. Het was echt heerlijk weer. Dus joh, zoals die uh, vandaag gedaan wordt, dan gaan we natuurlijk de bekende dingetjes doen. En muziek van Rick James bijvoorbeeld. Van Yes, van Sean Cassidy, de broer van hè. Eros Smit komt voorbij, Madness is het weer leuk voor vandaag, de Little River Band Joe Duizer met uh, dat eenmalige hitwonder. Carlos, die heeft iets over zoenen in de aanbieding, Johnny Cash dat is natuurlijk een favorietje van mijzelf, Boudewijn de Groot komt voorbij, Kiri Minok, heb ik hier nog nooit gedraaid in dat de show gaan we verandering inbrengen, en we beginnen natuurlijk weer met een plaatje van 50 jaar geleden, en die begint gelijk te zingen, dus ik moet even een beetje goed intimen. want ik mag niet door het intro heen praten, want er is geen intro in die plaat. We gaan terug naar 1966, Tommy James en Shondells en hier is Henkie Penkie Penkie. Ja, baby My baby hanky yeah, My baby does the hanky -panky. My baby does the hanky -panky. My baby does the hanky hey, My baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line Yeah, yeah. You know I saw her for a first time A pretty little girl standing all alone hey, Baby, can I take you home? I never saw her, never, never saw her yeah. My baby does the hangy pain. Come 50 jaar, weet ik nog steeds niet wat het betekent hoor. Henky Panky, Tommy, James en de Chandelles hoorden hier bij Radio Els in de AFWA-show. Een Rus en een Yankees, dat kan je er ook natuurlijk van maken. Er staan 71 files in Nederland en dat is best wel vrij aardig nog lang hoor. Op de A1 bijvoorbeeld 10 kilometer Amersfoort Amsterdam tussen Nade en Knooppunt Die men. Dit is Radio Els 258. met Verdi de op. 24 uur per dag. Radio Els. Oh, ze zou zo gelukkig moeten zijn. <laughs> 1988 voor Kylie Min Minok, Minok, Minok, Minok. Ja, ja wel grappig natuurlijk, hè? deze muziek. Echte van die ethische muziek is dit, daar ben ik nooit zo voorstander van. Maar er zijn er natuurlijk uitzonderingen op. En dat is deze er eentje van 1988. Wat is dat toch alweer lang geleden. Hè? Ja. Een man uit het Amerikaanse St. Louis heeft per ongeluk een 12 5 karaat trouwring van zijn vrouw weggegooid. De ring heeft een waarde van ruim 350.000 euro. De vrouw had de ring achtergelaten in keukenpapier. Haar man zag de doekjes aan voor afval en besloot ze in de vuilniszak te doen, om ze vervolgens aan een vuilnisman op straat af te geven. Nadat zijn vrouw haar ring niet kon vinden, had de man al snel door wat hij had gedaan. Het echtpaar nam contact op met de lokale afvalverwerkingsdienst en besloot de verloren ring te gaan zoeken. Uiteindelijk vond een medewerker van de afvalverwerkingsdienst de ring op de vuilnisbelt. Hij heeft de ring teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Nou, het is toch wel mooi dat hij weer teruggevonden is. Anders heb je toch een beetje problemen probleem in je huwelijk. Ik denk, hier is Boudewijn de Groot en Jimmy. Oftewel, de eenzame fietser. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromt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 Voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half door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 Daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dan nog, dan de voor zijn van de zakenman, dan wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dan nog, dan de voor ze kop van de zaken wordt hij alleen maar slechter van. Mocht je aan tafel zitten, smakelijk eten, ben je aan de afwas bezig. Veel plezier ermee met de afwashow erbij. En is dat allemaal al gedaan, dan ga je gewoon lekker even een stukje fietsen. Dat is gewoon heerlijk nu. Zo in het avondzonnetje. En je radio kan je gewoon meenemen. Die kan je natuurlijk gewoon afstemmen op de AM1512 kilohertz. Want die grote zender in het Oostenland die staat gewoon weer aan. Een lekker sopje. Wat goede muziek! En je hebt de afwashow Radio Els 558.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 since time, nothing's ever been found stronger love. 1972 voor Johnny Cash, Wat was dat toch een geweldige zanger? A tinkle love. Radio Els 558. Informatie. Een 30-jarige man uit Amsterdam is woensdag aangehouden tijdens zijn theorie-examen bij het CBR. Hij kreeg de juiste antwoorden op de op vragen door via een telefoon die. Hij op zijn borst had geplakt. Jawel. Een medewerker van het CBR had een verdikking onder het shirt van de man waargenomen, meldt de politie donderdag. Hij vertrouwde de zaak niet en besloot een scan uit te voeren met een apparaat dat mobiele apparatuur kan detecteren. Het apparaat sloeg twee keer uit in de buurt van de tafel waar aan de man zat. De verdachte werd vervolgens direct gevraagd om de examenhal te verlaten. De verdachte is inmiddels zelfs overgebracht naar de politiecel en daar zit hij nog steeds vast. Dat is wel een erg groot vergrijp, dan blijkbaar dat hij daarvoor wordt vastgezet. Wij gaan eens even hier wat mollogs draaien. Hier is Car Le Carlos, het 1977 en de grote zoen, de grote zoen, de, de, de big zoom.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 Bisous, bisous. Juste après, de plus frais, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. Stop. Bisou. Bisous. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient d'ensemble. D'un souvenir du joli temps d'avant, mais maintenant, on s'en fout. Let's In grote zoenen. Die, die tijd hebben we gehad. Carlos uit 1977, big bijzout. En ik kan me nog zo goed herinneren het optreden in top-op van deze beste man. Hij was hem nogal een beetje gezet en hij had zo'n baadje, een heel grappig baadje. Hij zag er gewoon erg. Grappig uit en allemaal van die mooie dames om mee die in ons te beurten dan zaten te zoenen. Ja, prachtig. Misschien staat het wel op YouTube. Moet je gewoon maar eens even gaan kijken, want het is heus wel eens leuk om dat te zien. Wij gaan hier even snel door met de muziek. We gaan naar 1975 toe met Joey Dijer en hier is 100 Years. The other day I felt so young. But now you're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 So you just left an empty place My friends are say, Don't cry too long There is another love to come They may be right They may be wrong But still I love Dat kan leuk worden in de uitzending, uh, Els. Ik heb uh, bij ieder nummer tot nu toe bijna nog uh, dan gelijk een filmpje in mijn hoofd uh, dat afgespeeld wordt. Ja, van deze dame ook. Dat, was, dat leek in ieder geval een heel mysterieus dametje. Op een, uh, op een kruk zat ze dan met een grote hoed dat je amper de gezicht zat en dan vertolkte ze dit nummer. Maar wat bleek? Ze was gewoon een Hollandse huisvrouw die eens een keer een liedje had gemaakt en ze denkt... Nou, laat ik het voor de lol eens een keer opnemen. En het werd nog een hele grote hit ook. Oh, wat zijn we vroeg vandaag, Els? Oh, Els kom al met de papiertjes... En de rum met die zo'n Op Radio LS 558 in Davos Show is het tijd geworden voor, weet je nog wel, de dagelijkse tijdmachine van de Ava Show. het is vandaag 17 maart, het is de 77ste dag in het jaar en er volgen er nu nog 289, en we gaan eens kijken in het verleden wat er vandaag gebeurde. In 1918 werd voor het eerst in Nederland zout aangeboord en dat gebeurde allemaal in het Overijsselse plaatsje Buurse. En in 2000 vandaag oprichtster Nina Brink, brengt het internetbedrijf World Online naar de beurs. En iedereen die aandelen maar kopen, kopen, kopen, kopen. Uh, ik weet bijvoorbeeld uh, de koers niet helemaal meer, maar volgens mij rond de 30 uh, euro of gulders toen nog. En na een paar weken was het gewoon helemaal over en uit, want toen kreeg je nog maar een gulden terug voor een aandeel. Ja, ja, ja, ja. Het is volgens mij later verkocht aan... Uh, hoe heet dat bedrijf nou? Uit Italië, dacht ik vandaan. Ik weet het niet meer precies. Iets van UPC of zo. In 180 vandaag, dat is wel heel lang geleden, keizer Marcus Aurelius overlijdt in Vindobona. En dat is het huidige Wenen. En dat kwam allemaal vanwege de pest. Ja, dat was vroeger nog een vreesde ziekte. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Commodus die als een tyran regeert over het Romeinse Rijk. In 1861 vandaag het Koninkrijk Italië wordt uitgeroepen en in 1948 de Beneluxlanden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tekenen de overeenkomst van Brussel, welke als voorloper van de NAVO kan worden gezien. En vandaag in 1969 wordt Golda Meir premier van Israël en in 1985 betogen meer dan 100.000 mensen tegen de stationering van de Amerikaanse kruisraketten in België. Vandaag in 1845, de Engelse uitvinder Stephen Perry, die vraagt patent aan op het elastiek, dus dat is ook al zo heel erg oud hè? wel een mooie uitvinding natuurlijk. Dan gaan we eens kijken wie er geboren zijn vandaag, dat was in 1231 Shaiho, hij was keizer van Japan, hij overleed in 1242, dus hij is voor die tijd natuurlijk wel stok oud geworden zeg. En in 1473 werd koning Jacobus IV van Schotland geboren. Hij overleed in 1513, maar werd geboren in 1473. En Gutlieb Daimler, Duits uitvinder, overleed in 1900, maar werd geboren in 1835. En dat zal best wel de demer zijn van het automerk, hè? De Daimler. ja. Ned Kinko is uh, geboren vandaag in 1919. Hij overleed in 1965. En Joop Keesmaat, Nederlands acteur, die is vandaag jarig, hij werd geboren in 1943. En Alice van der Brink, ook een Nederlandse actrice uit 1947. En twee jaar later werd geboren Patrick Duffy, Amerikaans acteur, voornamelijk bekend natuurlijk uit de, de serie uh, Dallas hè, als Bobby Ewing, ja, het lievelingetje van de familie. Renske Leijten is vandaag jarig zij is Nederlands politica, ik dacht voor de SP, zij zag het levenslicht in 1979 en Geert Hoes, Hoesvind viert vandaag ook zijn verjaardag, hij is natuurlijk een Nederlands acteur en hij stamt uit het jaar 1983. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag zijn overleden. Dat was in 1831 Napoleon Lodewijk Bonaparte, hij werd 26 jaar oud, de tweede zoon van koning Lodewijk Napoleon en Hortense de Biharnet. Volgens mij hadden we gisteren of eergisteren ook al iemand van Napoleon die overleden was. En om in eigen land in koninklijk nieuws te blijven. Vandaag overleed op 56-jarige leeftijd in 1849 Willem II, koning der Nederlanden. Daarna kwam Willem III en daarna kwam koningin Wilhelmina. Daarna kwam Juliana, daarna kwam Beatrix en nu hebben we dus weer een Willem. Zo, heb je ook weer eens een beetje koninklijk uh, nieuws gehad. In 1997 werd geboren Jermaine Stewart. Hij, uh, nee, hij, hij overleed natuurlijk in, in 1997. Hij werd 39 jaar oud, hij was een Amerikaans zanger. En Jantje Koopman. 87 jaar werd hij. Hij overleed drie jaar geleden in 2013. Het is vandaag Sint-Patrick's Day, dat is de Ierse nationale feestdag ter vereering van, ja, wie zou ze bedoelen? Nou, Sint-Patricius natuurlijk, hè. Eh, nog een feestdag in de, de Rooms-Katholieke Kerk. Het is vandaag de heilige Patrick van Ierland. Hij overleed in 461. Dan gaan we even naar het weerkijken in het verleden, 1964 was de laagste minimumtemperatuur min 5,6 graden en de hoogste maximumtemperatuur van maar liefst 20,6 graden, dat gebeurde in 1990. Het zonnetje schijnt het langst in 1929, 10,6 uur. En het langste neerslagduur was 15,3 uur in 1987. Maar die langste zonneschijnduur, nou vandaag, heeft die volgens mij toch ook wel heel erg lang gescheen hoor. Ja, oh, wat horen we nu allemaal weer uit de radio. Speakers, wat is dit een prachtig nummer. We gaan terug naar 1976 met de Little River Band. Prachtig allemachtig. It's a long way there. We naar de op Radio Els 558, en we draaien al die vergeten hits, deze bijvoorbeeld uit de 1976, de Little River Band, It's A Long Way There. Als Johan de Kok woensdag op de motor langs een politieauto rijdt, schiet hij meteen in de lach, de auto staat bovenop een paal, eenmaal thuisgekomen roept hij zijn dochter en fietst hij terug. Zo, dat doen jullie goed, zegt de kok, plagend tegen de twee agenten. De mannelijke agent reageert meteen. Je kunt drie keer raden wie er eet. Alle ogen zijn op de vrouwelijke agent gericht, want het aloude vooroordeel geldt blijkbaar nog steeds. Zij reageert kordaat. Ik was het niet, hoor. Haar collega erkent zijn fout. Ja, ik was het. De agenten kunnen wel lachen om het voorval. Ze hadden net een man, een man staande gehouden waarna ze de auto even aan de kant wilden zetten. Zo konden voorbijgangers er langs, zegt Johan. Maar dat ging dus anders. Gelukkig was er geen schade. Na het incident komt er een bergingsbedrijf aan te pas. Die had echter niet de juiste middelen om de auto weer op weg te helpen. Toen heb ik een handje geholpen, want ik heb een zandschep thuis. De, in de inwoner van Hoofddorp haalde de klinkers eruit, schepte het zand weg en legde met hulp van de agenten de paal plat. Dus ik heb niet alleen maar lopen langs al dus de redder in nood. De agent moet volgens Johan de Kok nu taart tracteren op het bureau. Hij grapt dat, grap dat ze ook bij hem langs mochten komen. Maar ik heb ze nog niet gezien. Maar ze zijn natuurlijk wel welkom. Ja, dat zijn toch wel leuke dingetjes. Hè? En als het dan allemaal zo opgelost kan worden, prachtig natuurlijk. Hier in de Show zijn we alweer toegekomen aan het tweede leuk voor deze donderdag. En dat worden twee prachtige opnames van Madness. Kezen nog. We gaan naar 1980 en naar 1981 toe met Nightboat to Cairo en Baggy trousers. Twee leuk. Nu nu nu. Show. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio 11. Yes, Naughty boys in naast die school masters breaking all the rules. Having fun and playing pools, smashing up the we woodwork. All the teachers in the pub passing. Ja, ze waren ook wel een beetje gek hoor in de begin jaren 80. Dat was een beetje het einde van de punkperiode. Nightboat to Cairo hoor je en baggy trousers. Het is zonnig bij maximaal van 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het mistig worden. Morgen begint de dag met nevel, misbanken en wat bewolking. Geleidelijk breekt landinwaarts de zon door. Er wordt 7 graden, 7 graden in de bewolkte gebieden tot 12 daar waar de zon schijnt. De noordelijke wind is. Uh, even kijken hoor, Ik zit hij schuin te kijken. De noordelijke wind is 2 tot 4 aan windkracht. In het weekend is het eveneens vrij bewolkt en. Ik zit hier gelijk wat anders dat moet ik ook niet doen natuurlijk. Nou, we gaan even verder. In het weekend is het eveneens even vrij bewoond. dan kan er misschien ook nog wat motregen vallen. De wind draait uit de noord tot noordwesthoek en is zwak tot matig. Het wordt door beide dagen ongeveer 7 graden. Nou, een beetje een hopeloos weerbericht, maar het weer wordt ook hopeloos, heb ik een beetje de indruk in het weekend. Wij we gaan maar naar Aerosmith toe uit 1973. Hier is Dream On bij Radio Els 558 in de Show. Goedenavond. 558. teenie muziek, net zoals je het noemen wil, maar dan uit Amerika. En dan klinkt het toch opeens heel wat anders dan de Britse glamour-rock of teenie natuurlijk. muziek, natuurlijk. Hè. Je hoorde uit 1976, Sean Cassidy met Morning Girl. Jawel, dat is de, het broertje van David Cassidy, alleen speelde hij niet mee in de TV-serie van The Partridge Family. Nee. We gaan even gauw door met de muziek. Want ik zie dat we nog maar een minuutje of tien hebben. Want het is al 9 minuten voor de klok van 7 uur geworden. Dus dan gaan we alweer aardig op naar de richting van het nieuws en het weer. En daarna natuurlijk die non-stop muziek. Die gaat allemaal maar door. We gaan het even wel stevig gaan aanpakken. We gaan naar 1983 toe met Yes in Avalon. No, no, no, yes. Owner of a Lonely Heart. Ik ben vroeg het zoentje van gehoorzaamheid. <laughs> dat komt omdat de laatste plaat een vrij lange is: 5 minuten en 42 seconden. En dat gaan we zelfs niet helemaal redden. Uh, wat is dat voor een plaat, zou je zeggen? Nou, dat is Rick James met Glow. Ik hoop dat je hem nog herkent. Het stamt allemaal uit 1985. Ik zou zeggen, weer bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En uh, morgenavond hebben we natuurlijk weer de radio els afwas -show vergadering En dan gaan we weer een nieuwe Els-plaat kiezen als opvolger voor Genesis met Invisible Tuts. Ik zou zeggen, tot morgen. Bye-bye. Zwijzwij. you Radio Els 558.